is de rechtszaak tegen de zoon van kroonprinses Mette Marit verder gegaan. Daarin kwam Marius opnieuw aan het woord. Hij zei dat hij de meest gehate man van Noorwegen is... en bijna niet meer de deur uit kon vanwege de beschuldigingen van mishandeling en verkrachting. Hij blijft de verkrachtingen ontkennen. En in Utrecht is een man in een kanta van de weg gehaald... die rondreed met een kratje bier tussen zijn benen. Meerdere flesjes waren open en hij had er ook eentje vast. Hij slingerde vlak langs het water... en het kostte de politie moeite om hem aan de kant te krijgen. Hij bleek zo dronken dat hij niet op zijn benen kon blijven staan. Chronica weer nog, nat en grijs bij 2 tot 4 graden... maar het voelt een stuk kouder aan. Dankjewel, je Joost. Het voelt inderdaad een stuk kouder aan. Dan Veronica Verkeer door Flitsmeister. Vier vertragingen op dit moment. De A1 Hengelo-Apeldoorn tussen Deventer-Oost en de IJsselbrug. 9 minuten. De A12 richting Duitsland. Tussen Arnhem-Noord en Knopert-Velperbroek. Elf minuten. Vanwege een spoedreparatie. De A27 Breda-Gorkum tussen Nieuwe-Dijk en Werkendam. 5 minuten. En de A37 richting Duitsland. Voor de Duitse grens. 6 minuten extra.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 15% korting op alle vloerkleden. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum. Wijsvrij vakanties. Nu de hoogste korting tijdens de supervroeg Dit is Radio Veronica. Join the club. Here we go again. Sander Hogendoor. Dit is Veronica. Zakken, on. let u wachten, let u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 Let me rock you, that's all I wanna Let me rock you, let me feel for you, feel for you. If you want to scream, feel for you.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 No mercy, Father Veronica. Sander Hogendoor. Het was Barcoen op Radio Veronica. Het is tien over twaalf. Welkom bij de grootste lunchclub van Nederland. En wil je daarbij voegen? Lijkt mij heel gezellig. Stuur dan even een Veronica appje. Via de Veronica WhatsApp. Even in de Veronica app kun je het nummer vinden. Of via radioveronica.nl. En dan kun je voor altijd gratis een berichtje sturen naar Radio Veronica. En dat wil je. Dat is gezellig. Dat is leuk. Ik hoorde net ook al zoveel leuke appjes binnenkomen bij Marisa in de Shout van Oud. Dus uh, ik zou zeggen, keep them coming! Laat ik de goede muziek komen. Nieuw Bruno Mars onderweg. Hard komt eraan met Alone. En over hard gesproken. Deze moet goed hard. ACDC. En Sanderstruck. Ah. En I just might bij Radio Veronica. En uh, daarvoor was het ECDC, Daar was ook Mark opgevallen, die zegt: uh, kijk, dat is even lekker tot rust komen op uh, Gran Canaria. Raad of 23 en ICDC door mijn oortjes. Goedjes, Mark. En inderdaad, heel veel uh, referenties komen er binnen dat uh, toch ergens iets uh, van mijn naam wordt gezongen. Ja, ik voel me ook altijd zeer aangesproken bij het uh, luisteren van Sanderstruck. De Radio Crypto. Laten we naar de nieuwe opgave gaan van de Radiocrypto. is even een ideetje wat ik even bij wil droppen. We zijn namelijk bezig hier achter de schermen... met een enige echte Radiocrypto-scheurkalender. Maar we zijn echt nog in de begin-begin-fase. Echt de conceptuele fase. Maar ik vind het heel leuk om jou er ook een beetje bij te betrekken. Misschien kan je een beetje meedenken als je het leuk vindt. En we zijn vanaf nu eigenlijk de opgaves... waar we zelf heel tevreden over zijn. Die zijn we aan het bundelen in een Word-document... En er staan op dit moment uh, twee opgaves in, toch? V vier al? Oké. Okay. Dan kunnen we een scheurkalender van een kwartaal maken. <lacht> dat, je elk... <lacht> dat je elk kwartaal uh, een, een cryptootje mag schuren. Nou, misschien kunnen we eerst kijken of we dat woorddocument dan wat kunnen aanvullen. Maar wat, wat ik wil zeggen, de opgave van vandaag is er wel eentje voor op de scheurkalender. Proosten met Rosé. Dat is namelijk uh, de opgave. Over welk liedje gaat dat? Proosten met Rosé. Als jij hem vandaag kunt ontcijferen, laat het dan ook even weten via een Veronica WhatsApp bericht. Maak je kans op de enige echte Radio CryptoMunt. En met Radio Veronica ben je nooit alleen. Zet hem hard, hier is Alon bij Veronica. One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 Ik ben op Radio Veronica. Gwen Stefani, dat is een meisje. Geen twijfel over mogelijk. I'm just a girl in the world. De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement... en krijg een PlayStation 5 ter waarde van 499 euro als welkomstcadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com. Anders heb je mis...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 Radio Veronica verkeerd door Flitsmeister met de drie files op de Nederlandse snelwegen. Beginnend op de A1. Hengelo-Apeldoorn tussen Deventer-Oost en de IJsselbrug. 9 minuten extra. Rijden op de A12 richting Duitsland. Dan kom je tussen uh, Arnhem-Noord en Knoop in Velperbroek... in 21 minuten vertraging door een spoedreparatie. En de A30 Barneveld-Lunteren tussen Barneveld en Scherpenzeel. 6 minuten. Daar is een afrit afgesloten. Goeie race. Dit is Radio Veronica. Het station van Gerard Ekdom. Iedere werkdag vanaf 6 uur. En nu? Sander Hogendoor met de beste muziek aller tijden. Dit is Veronica. Take this pink ribbon off my eyes. I'm explosive and it's not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 Nothing funny left to say Ik ben uh, Sexual Healer. Ik zou het toch nog even doorzoeken. Radio Veronica, goedemiddag. De Radio Crypto. Proosten met Rosé, dat was de opgave. Er kwamen heel veel leuke foute antwoorden binnen, die ik toch even met je wil delen. Uh, heel veel mensen kwamen met. Uh, apathy, Apathy, Apathy. Dat, dat drankspelletje met uh, Bruno Mars en uh, Rose. Rosé die dat uh, zingt. Drankspelletje, Rosé, ik snap hem. Is niet goed. Marcel die dacht pink, dat is ook Rosé, en get the party started. Dan zit je heel erg in de buurt. René die dacht proosten met ro Rosé, dat moet uh, Rose Royce zijn met Wishing on a Star. En Lift Me Up van Jerry Hallowell komt binnen. Lift Me Up, proost, hè, je, je lift het uh, glas op. En Gary Hallowell is dan Ginger, die heeft de, de rood haar. Dus dat zou dan weer Rosé zijn. Maar vergezocht... Jochem, wat denk jij? Ik denk dat de Radio Crypto Race your glass van pink is. Groetjes, Jochem. Dat is helemaal right, right. Right, right, turn off the lights. We're gonna lose our minds tonight. What's the deal, dealio? I love when it's all too much. 5 a.m. turn the radio up. Where's the rock'n'roll? Serious. So Just freak out, freak out already. Can't stop coming in hot I should be locked up right on the spot. It's so on right now. How so fucking on right now? Yeah. Bloody crasher, penny snatcher. Call me up if you a gangster. Don't be fancy, just get dancing. Yeah. Why so serious?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 Lopen met de hele familie Level 42 bij Radio Veronica. Ik heb nog heel veel getwijfeld om uh, The Streets of uh, Minneapolis op te zetten. Maar ik heb toch voor deze versie gekozen. <laughs> Bruce op zijn best. Unrecognizable to myself I saw my reflection in a window And didn't know my own face Oh brother, are you gonna leave me Wasting away on the streets of Philadelphia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 Is goed, Dat baslijntje wat maar door blijft stuwen. Die drums. Uh, Nina Simone doet ook heel erg haar best. Dat is ook top. 1 got no, I got live 1968. En zometeen op Radio Veronica. Een nieuwe ronde van het top 3000 millisecondenspel komt eraan. Uh, tien over één spelen we de proefopgave. En daarvoor hoor je nog deze. Ons voetbalteam knapt gezellig het thuis op.